7 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u meer over de situatie op de Arctic Sunrise. Het actieschip van Greenpeace. Het is geënterd door de Russische autoriteiten en wordt naar Moermansk gesleept. Nu eerst het NOS-journaal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 Het huis stond in het buitengebied van Didam... en volgens de brandweer is er niets meer van over. De Amerikaanse actrice Kate Blanchett... gaat het diner van schrijver Herman Koch regisseren. Na twintig jaar acteren voor de camera is het diner haar regiedebuut. Het is niet bekend of Blanchett ook een rol heeft in de film. Eerder werd bekend dat het diner het meest vertaalde Nederlandstalige boek ooit is. De bestseller verschijnt in 33 talen en in 37 landen... en haalde dit jaar onder meer de bestsellerlijst van de New York Times nee gaat over twee bevriende echtparen... van wie de zonen een gruwelijk misdrijf hebben begaan. AZ heeft de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League gewonnen. In Israël werd het tegen Maccabi Haifa 0-1. Trainer Verbeek is blij met de winst, maar niet met de manier waarop. Op het spel viel nog wel wat aan te merken. We hebben het maximale resultaat gehaald. En we hebben echt een blaashoek op het resultaat gespeeld. En, uh, er zat gewoon vandaag niet meer in. We hadden het wel uh, redelijk goed staan qua verdedigende organisatie. En we hebben niet... Hele grote kansen weggegeven. Alleen wij, uh, wij hebben eigenlijk de hele wedstrijd te weinig gevoetbald... te weinig op balbezit gespeeld. PSV verloor gisteravond thuis van de Bulgaarse kampioen Ludo Gorets. De eindstand was 0-2. Het weer, de wolkenvelden met regen en motregen trekken naar Duitsland weg. Het laatst uit het zuidoosten. Daarna volgt zon en een enkele bui. Het wordt 17 graden vandaag. Het weekend is droog, met ochtends kans op mist. S'middags wat zon. En de middagtemperatuur kan oplopen tot 20 graden. Eerst informatie bij de AWB Kees Kwaks. Korte file bij Amsterdam op de A10 vanaf Krappend Koenplein naar Hemhavens. 2 kilometer. En een ongeluk zorgt voor vertraging op de A12 vanaf Utrecht naar Den Haag. Tussen Oude Rijn en Woerden staat de 3 kilometer file. De linker rijstrook is nog dicht. Straks over ruim twee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 met Marcel Ooster. Paus Franciscus brak kort na zijn verkiezing al een lans voor homoseksualiteit. Als een persoon gay, hij wil het signore. en heeft per maar wie ben ik om dat te veroordelen? Gisteren deed hij er opnieuw opmerkelijke uitspraken over, hoort u zo. En de Russen die zijn niet blij met Greenpeace. Want de Russische kustwacht heeft het Greenpeace-schip, de Arctic Sunrise, geënterd. De bemanning is gearresteerd en Greenpeace uh, voerde een actie uit ten zuiden van Nobazemba. zo'n Zembla tegen olieboringen van het Russische energiebedrijf Gazprom. Nu contact met uh, Greenpeace in Nederland. Jorien De Leger, goedemorgen. Goedemorgen. Wat weet u inmiddels over de situatie van het schip en met name natuurlijk de bemanning? We hebben gisteravond hebben wij het laatste contact gehad uh, met onze Nederlandse collega Pfizer... Uh, zij heeft op een of andere manier uh, ervoor gezorgd dat ze kon bellen. Uh, de Russen hebben namelijk al onze apparatuur in beslag genomen... en iedereen uh, verzameld in de konduis. En uh, vervolgens kon niemand er meer in of uit... En het laatste nieuws wat we toen hoorden was dat het schip waarschijnlijk naar Mormansk gaat. Dat uh, wordt ook in de Russische media bevestigd. Er is alleen nog steeds geen statement van de Russen zelf waarom we eigenlijk geënterd zijn. En of de mensen daadwerkelijk gearresteerd zijn of alleen maar worden vastgehouden. Nee. Dus er is nog veel onzekerheid. Ja, wat denkt u zelf dat de reden is? Um, ja, ik, ik, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Als, als wij een actie doen, dan weet je dat je als actievoerder het risico loopt om gearresteerd te worden. Dat is een bewust risico. Je doet iets wat, wat eventueel niet mag. En daar kan je dan consequenties van ondervinden. Ons schip uh, vaarde gisteren in internationale wateren. We hadden het volste recht om daar te zijn. We waren op grote afstand van het woordplatform. Uh, en er werd geen actie gevoerd. Dus deze entering was volkomen illegaal en bovendien ook erg agressief. Ja. En um, legt u nog even uit, waar was de Arctic Sunrise naar op weg? Naar een platform daar van uh, Gazprom? Ja, wij volgden op dat moment uh, een boorplatform van, van Gazprom. Dat is een boorplatform wat uit knip- en plakwerk uh, aan elkaar is gelast van oude boorplatformen. En het is de bedoeling dat die uh, de eerste arctische olie uh, uit de grond zal gaan, uh, gaan, uh, gaan boren. En uh, ja, wij vinden dat een heel erg slecht idee, want de Noordpool is een... Moeilijk begaanbaar gebied. Als er daar iets misgaat, en dat zal zeker misgaan, is er in die omstandigheden niets te doen aan een olielek. En de Russen, ja, daar zijn gewoon bijna geen wetten over. En je ziet nu hoe verschrikkelijk uh, nauw de banden zijn tussen een staatsoliebedrijf als Krasprom en de staat van Rusland. Want ze krijgen dus een gewapende geleider van de kustwacht mee. En als er ook maar een actievoerder in de buurt komt, dan pakken ze gewoon het hele schip op. Ja, dat blijkt maar weer. Maar u zegt het was in internationale wateren. Er werd nog geen actie uitgevoerd. Ja, wat is dan de stand van zaken? Heeft u contact bijvoorbeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken? Want het schip vaart onder Nederlandse vlag ook nog. Ja, het schip vaart onder Nederlandse vlag. En er zijn dus twee Nederlanders aan boord. Dus zij hebben meteen contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. En zij zeggen ook uh, met de zaak tegen te zijn. En uh, dat is ook niet meer dan normaal in dit soort omstandigheden. Ja, uh, maar... Doen ze al iets? Ziet u al resultaat of ik, weet u al wat meer? Eh, ik mag toch hopen van wel. Dit, dit, dit is namelijk een hele serieuze zaak. Want zelfs als uh, onze mensen snel worden vrijgelaten, waar we natuurlijk ons uiterste best voor zullen doen, en ongetwijfeld het ministerie van Buitenlandse Zaken ook, uh, blijft dit uh, het feit dat de Russen uh, het recht op vrije scheepvaart. ...volledig hebben genegeerd. En dit is niet de eerste keer hè, dat ze dit doen. Ze hebben niet alleen drie weken geleden ons schip illegaal geënterd... ...maar ze hebben dit in de jaren negentig ook al gedaan... ...met een schip van onze solo... Toen waren we daar om te protesteren tegen de dunk van kernafval in zee. Uh, het is ons ook gelukt trouwens om dat uh, verboden te krijgen. Nu zijn we daar om uh, de Noordpool tot uh, beschermd uh, gebied te laten verklaren. En ze doen gewoon precies hetzelfde. Dus het ja. is dus, maar heel erg weinig veranderd in Rusland in de afgelopen twintig jaar. Internationale regelgeving, dat zegt ze gewoon niet zoveel. Ja. Nou, wanneer u wat hoort vanaf de Arctic Sunrise, dan horen wij het ook uh, graag. Jorien de Leger van Greenpeace. Hartelijk dank. En een goeiemorgen. Het is elf minuten over 7 uur, luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De kerk moet niet alleen maar hameren op thema's als abortus, het homohuwelijk en het gebruik van anticonceptie. Dat zegt paus Franciscus in zijn eerste grote interview. sinds hij zes maanden geleden tot paus werd gekozen. Het opvallend, la, opvallend lange interview met La Civiltà Cattolica, een italiaans Jesuïstisch tijdschrift, werd gepubliceerd in 16 landen. Correspondent Rob Zoutberg in Italië, in Rome. Rob, wat heeft de paus nog meer gezegd? Ja, Paus die, uh, komt naar buiten als een man die, die vertelt over schrijvers als Dostoevsky, Borges, schilders als Caravaggio, componisten als Bach. Hij heeft het over Fellini, hij heeft het over de regisseur Rossellini. Ja, er komt, uh, er komt een mens tevoorschijn die daar zit in dat kamertje, in dat Casa Marta in, in het Vaticaan. Een man die heel open staat... Tegenover de wereld. En Marcel, zoals je zegt, toch de belangrijkste zin, denk ik, uit het hele interview, dat heel erg lang is. De kerk sloot zich soms, soms zelf op in details, in kortzichtige regeltjes. Ja, dat zijn toch opvallende uitspraken. Ze geeft de blijk van een zeer aardse bestaan. Twee maanden ja. geleden hebben we de pauze wel op een vergelijkbare manier gehoord, natuurlijk. Toen zei hij, wie ben ik om over homoseksualiteit te oordelen? Ja. Is dit nou heel anders dan wat zijn voorzeggangers hebben gezegd? Ja, de, kijk, de, de paus die spreekt heel openlijk. Hij heeft het erover, inderdaad over homoseksualiteit. Zal God een homoseksueel veroordelen en hem afwijzen? Nee, zegt deze paus. We moeten, hem, uh, moeten ook die, die mens als mens bekijken. Een vrouw die aborteren. Moeten we nou voortdurend praten over zaken als abortus... over homohuwelijken, over voorbehoedsmiddelen? Nee, dat moeten we niet doen. We moeten openstaan voor mensen en we moeten mensen... Ja, als mens beoordelen, dat is de rol van de kerk. Nog een ander belangrijk punt, hè? de rol van vrouwen in de kerk. Daar heeft toch nooit een paus zo openlijk horen praten als deze paus. Hoe kunnen we de rol van vrouwen zichtbaar maken in de kerk? Maria, zo zegt deze paus, is belangrijker dan al die bisschoppen. Ja, nou is de vraag natuurlijk, hoe alleen staat hij in deze mening? Uh, denkt het hele Vaticaan er inmiddels zo over? Nou, ik denk dat het Vaticaan heel blij is dat ze juist deze man hebben uitgekozen, verkozen tot paus. Het is een man die natuurlijk voortdurend de, de aandacht uh, krijgt van ons allemaal omdat het zo anders is. Ik heb gisteren wat getwitterd over dit interviews en mensen reageren ook onmiddellijk op die tweets door te zeggen het is zo verfrissend wat deze paus naar buiten brengt. Ja, het klopt. Hij is heel openlijk. Hij vertelt over al deze dingen. Hij benoemt ze... en gaat ze niet uit de weg. Maar je moet er natuurlijk wel bij zeggen... Marcel, daarmee is natuurlijk niet de kerk onmiddellijk een andere weg ingeslagen. En zijn ineens, ineens zaken als homoseksualiteit... of voorboedsmiddelen... of neem een thema als het celibaat bespreekbaar. Mm -hmm. Dan moet je daarbij wel zeggen... hij heeft net een nieuwe man onder zich benoemd... die wel vindt bijvoorbeeld dat je over het celibaat moet gaan praten binnen de kerk. Dus... We moeten wachten of, dat, of deze, al deze mooie woorden leiden tot grote daden. Ja, precies. Want het moet natuurlijk nog in beleid worden omgezet. Hè? Dat is de vraag of die dat voor elkaar krijgt. Ja, precies. Ja. Maar we zijn natuurlijk uiteindelijk pas een paar maanden verder. En uh, ja, zal de tijd echt leren of al deze woorden... en toch al deze belangrijke dingen... en dat, dat openstellen van, uh, van de kerk voor iedereen. We kunnen niet mensen uitsluiten, wij zijn en dat is ook een, een, een, een quote van hem die heel veel aandacht hier trekt de kerk, we zijn maar een veldhospitaal hm. we moeten wonden helen van andere mensen, nou iemand, een paus die een kerk beschrijft als een veldhospitaal dat hebben we ook nog nooit gehoord nee precies, en jij geeft al aan als reacties op jouw twitter, het spreekt ja. mensen blijkbaar aan ja, nou je ziet het ook hier, de kranten van vanmorgen. Iedereen heeft, en nogmaals, daarom zal de katholieke kerk hier zo gelukkig zijn met deze man. Daar staat de paus weer op de voorpagina hier van alle kranten. Corriere Sera, paus opent armen. Repubblica hier vanmorgen. Wat ik net zei, kerk is een veldhospitaal. Nou. Daar staat de paus weer. En de paus kan zijn verhaal vertellen. Kan het verhaal, zijn verhaal ook over God en de katholieke kerk vertellen. Uiteindelijk dat, is dat ook de taak natuurlijk, van een paus. Om dat verhaal te vertellen. Nou, Het is hem weer gelukt zou ik bijna zeggen. Want hij haalt hier de voorpagina's van alle kranten. Rob Zoutberg vanuit Rome, Dank je wel Rob. Verkeersinformatie. Kees Parks bij de ANWB. Nog niet al te veel uh, loos Marcel bij Amsterdam. Aan de noordkant wat vertraging op de A8 vanaf Zaandam. En aansluitend op de A10 tussen Knappen, Koenplein en Hemhavens langzaam rijden. Op de A12 Utrecht richting Den Haag gebeurt al vroeg een ongeluk bij Woerden. De linker rijstrook is dicht en er staat drie kilometer verder tussen Oude Rijn en Woerden. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1 Journaal. Nou, Den Helderen, ja. daar wordt het Heersdiep geopend. Dat is een zwembadcomplex en een duikcomplex. En dat is uniek in de wereld. Marco B. Visser, hoorden u er al over, uh, Marco Robin. Ja. ja, ik vrees dat je aan je zwembroek niet genoeg hebt uh, vanochtend. Nee, ja, je, hebt hier, je kunt hier eigenlijk uh, alle kanten op. Hè. We hebben vanmorgen al even die, uh, die duiktank besproken. die, uh, die ja uniek is in de wereld, heb ik me laten vertellen. 14 meter hoog, 13 meter in doorsnee. En daar kunnen dan duikers van de brandweer, maar ook van de marine, in oefenen. En vroeger moesten ze daarvoor naar het buitenland, meneer Wieling. Ja, dat klopt. Het is toch eigenlijk typisch dat we in Nederland-Waterland zo'n faciliteit tot nu toe niet hadden? Is ook zo. Aan de andere kant natuurlijk, zo'n tank neerzetten, dat doe je ook niet zomaar. Daar, eh... Nee, vertel eens. Kijk, er kwam nu een prima gelegenheid, omdat we natuurlijk een nieuw zwembad nodig hadden. Ja. Het is zo dat we de marine al sinds 20 jaar geleden in huis hebben gehaald. Die is vaste klant, mag ik zo zeggen. Die hebben altijd het wedstrijdbad gehuurd overdag. En natuurlijk zit bij de marine, behalve de mensen die hun baantjes trekken, ook de duikopleiding. En de behoefte aan zo'n tank, die was dus groot. Als je dan bedenkt dat je een nieuw zwembad gaat bouwen en je gaat in gesprek met de marine... is het niet zo gek om die samenwerking voort te zetten. Nee, het is helemaal niet zo gek natuurlijk, nee. maar... En de eerste gedachte van de marine was zelfs om het wedstrijdbad acht meter diep te maken voor haar duikers. Ja. En toen kwamen we natuurlijk met die tank, dat is het idee van onze bedrijfsleider. En die zei, ja verdorie, waarom dan niet apart een tank? Ja. Dan wordt dat wedstrijdbad meer bruikbaar en dan kunnen we met die tank ook jullie onderzeedienst bedienen. Ja. En dat was nee. dubbelop. Ja. Dat was dubbel op. Ja. Wij staan nu in het uh, meer uh, recreatieve gedeelte... want dit complex heeft maar liefst zeven baden in totaal. Ja, dat, uh, dat is toch klopt. Wel, uh, je zou bijna kunnen zeggen... tegen de crisis in is hier een complex neergezet van 24 miljoen. Ja, maar ook weer dankzij die samenwerking tussen marine en, en de burgerij. En het mooie is inderdaad, het zijn zeven baden... maar er zit ook nog een heel buitenterrein bij. Ja, het kan niet op... Nee, ik denk het niet. Het is uh, prachtig voor een helder. Op de achtergrond uh, horen jullie misschien uh, de geluiden van de veegmachines... die hier uh, de boel nog eventjes mooi aan het oppoetsen zijn. Want vanmiddag is de opening. Ja, dat uh, begint om half twee met de uh, aankomst van de gasten. Ja. En dan vanaf uh, half drie hebben we in het grote bad, het wedstrijdbad... een uh, soort show met allerlei demonstraties. Daar komt iemand half mens, half vis, heb ik begrepen. Oh, wat spannend. Ja, ik weet niet uh, of je dat kunt ruiken of alleen zien, maar... Het, het wordt er... nog een dolle boel hier in Den Helder. Ja, maar dat is wel de bedoeling natuurlijk, want het is een heel feestelijk moment. Ja. En we zijn zelf in 2003 begonnen met een eerste onderzoek. En uiteindelijk heeft het geleid tot uh, ja. dit. En dat is toch wel een, uh, ja. een jaar of tien. We gaan straks ook met de marine praten over uh, hoe zij dit hier uh, gaan gebruiken. En uh, verder kijken wat hier allemaal... Er te... wil iemand naar binnen. Komt u vooral verder. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat komt u doen? Ik uh, kwam nog even wat mensen aan het werk zetten. U, uh, uh, oh, wie dan vooral? Uh, maar hij is al aan het werk. Dus het gaat oh, ik ben hij is al aan het werk. Ja, want dan moet hier nog wel het een en ander gebeuren. Hè? Wat gaat u doen trouwens? Wat bent u aan het doen? Ik moet nog even snel een tegeltje rondom een paal repareren. Er moet nog een tegeltje. Nou, ik heb mijn schroevendraaier bij me, dus als ik kan helpen, dan moet u het maar even zeggen. Slijpdolletje en alles erbij. Slijptolletje. Kom nog even doen? kijken achterin, wat ik, ja, ja. wat ik bij me heb. Dan gaan we nog even de laatste ja. loodjes hier. Uh, dan gaat dat zwembad. En dan is het. Ja, ja, komt komt helemaal zeg, goed. en, en blijf komt, je, komt. Ga je, ga je wel ja, Ik ben best handig hoor. Jazeker. Ja, Kijk je <laughs> wel uit naar die zeemeermin? We zijn wel benieuwd Ja, nu die ja. Zee meer min of zee meer man ik weet niet wat het, wat het is. Maar daar, daar gaan we nog, u denkt het eerst. Ik denk wel een min, ja. Toch open op het laatste. Maar daar, zullen we, daar gaan we nog even onderzoek naar doen. Marcel, ik hoop daar voor half tien nog duidelijkheid over te kunnen geven. Wij zijn gekluisterd aan het toestel. Zo dadelijk over corruptie in Brazilië.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 bug spray and we'll lose our clothes put out the lawn chairs and turn on the hose we'll play jack johnson he's the new don't Ho, or we'll go surfing surfing we'll surf the De liberale partij van Duitsland de FDP heeft het bepaald niet makkelijk. Lastig wordt het voor die partij de kiesdrempel van 5% te halen. En daarom is de partij bezig met een slotoffensief om zich te verzekeren van een plek in de Bondsdag. De liberalen profileren zich als de onmisbare middenpartij. Gisteren voerden ze campagne in de belangrijkste deelstaat noord rijn westfalen en verslaggever Roep Pauw was erbij in Bonn. Het was een beetje meer.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 En eentje naar de anti-europese sentimenten waarmee nieuwkomer alternatieven voor deutschland misschien een plek in de bondsdag verovert. meine damen und herren es wird kalt werden eiskalt um deutschland herum wenn wir den rücken den europäern zu gehen.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 Het geel van de FDP is sowieso mijn kleur. Die En zondag gaat de FDP het gewoon redden. Het zou een enorm verlies zijn als de partij uit de bondstag zou verdwijnen. En aan ons zal het in elk geval niet liggen. Ja, we hoffen het. We werden ons een teil dazu bijdragen. Maar krap wordt het voor de FDP om die kiesdrempel te halen. Goed, uitslagen dus zondagavond. Gisteravond waren er trouwens meer bijeenkomsten. Slotoffensief is ingezet aan in de Duitse verkiezingsstrijd. Straks na acht uur hoort u correspondent Tim de Wit. Hij was bij de SPD. Ik ben Lulu Wang. En ik verzet me tegen kinderarbeid.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 Half acht, tijd voor het NOS-journaal door ant PvdA-leider Samson weet nog niet of zijn fractie het kabinetsbesluit... zal steunen om 37 JSF-toestellen te kopen. Dat zei Samson gisteravond op tv. Zometeen meer hierover met redacteur Wilco Boom. Oud-FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft gesolliciteerd... naar het burgemeesterschap van Utrecht. Dat meldt het AD op basis van ingewijden. Jongerius zou een van de belangrijkste kandidaten zijn... om Aleid Wolfsen eind dit jaar op te volgen. Ze is lid van de Partij van de Arbeid... en dat werkt mogelijk in haar nadeel, omdat de laatste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 Iran wil graag bemiddelen tussen de strijdende partijen in Syrië. President Rouhani zegt in de Washington Post dat hij graag wil bemiddelen. Volgende week gaat hij naar de algemene vergadering van de VN in New York. Daar heeft hij ook een ontmoeting met de Franse president Hollande. Mogelijk ook met de Amerikaanse president Obama. Gisteren liet de Iraanse president al elf politieke gevangenen vrij. En zei hij op de Amerikaanse tv dat zijn land nooit een kernwapen zal ontwikkelen. Het dodental door de tropische stormen in Mexico is opgelopen tot zeker 97. En daarnaast worden ook 68 inwoners van een bergdorpje vermist. Het plaatje La Pintada werd getroffen door een aardverschuiving. In de modderstroom zijn twee lijken gevonden. 400 dorpsbewoners hebben het overleefd. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Michiel Severin, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen. Wordt dit nou vandaag zo'n tussendagje op maat naar een mooi weekend? Um, het, op maat naar een droog weekend. Ja, Dok. dan is het echt okay. een tussendagje. <laughs> ja, of het mooi wordt, is nog steeds een beetje twijfelachtig. Want de atmosfeer blijft behoorlijk vochtig in het weekend. Waardoor ik zaterdag bang ben voor mist in de ochtend en bewolking. En smiddags dan wat vaker zon. En zondag trekt er nog een hele zwakke storing over met wolkenvelden. Maar temperaturen gaan in het weekend wel omhoog. Hmm. Zondag wordt het er op veel plaatsen 20 graden. Ik wou nog zeggen, dat was al toch beloofd, eh, Michiel? Ja, daarom. Vandaag dus die overgangsdag. Vandaag nog wel de paraplu bij de hand houden. Vooral vanochtend trekken er diverse buitjes over het uh, midden en noorden van het land. Zuiden kun je hem al thuis laten, daar is het droog. En de luchtdruk is al aan het stijgen. Dat is uh, de stap naar het betere weer. En daardoor gaan in de loop van de dag het aantal buien afnemen. En vanuit het westen en noorden verwacht ik ook wat vaker zon. Dus ook vanmiddag wordt het al wat vriendelijker dan vanochtend. Michiel Severin tot over een uur. Door naar de ANWB Kees Quacks. We hadden een afsluiting van een rijstrook op de A12. Utrecht, Den Haag, na een ongeluk. Nou, alles is weer vrij. staat nog een korte file tussen Oude Rijn en Woerden, 2 kilometer. Een auto met pech op de N3, Dordrecht-Papendrecht. staat voor de aanstuiting met de A16, 2 kilometer. En verder alleen wat dagelijkse drukte aan de noordkant van Amsterdam... op de A8 en op de A10. In de kranten wordt het al een splijtswam binnen de Partij van de Arbeid genoemd. De Joint Strike Fighter. Na de ster tekst en uitleg van Wilco Boom.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 half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Het kabinet heeft het besluit genomen om 37 joint strike fighters te kopen. Maar Partij van de Arbeid leider Diederik Samson... zegt dat zijn fractie nog niet kan instemmen met dit kabinetsbesluit. We hebben nog geen standpunt ingenomen. U zelf ook niet? Nee. U heeft geen standpunt? Nou, ik weet niet of Zo ik... Zo kennen het... we u niet. Nou, kijk, ik weet niet of ik dit besluit kan steunen. Omdat wij vandaag een rapport hebben gekregen... waaruit blijkt dat er nog wel wat onzekerheden zijn, precies op de punten waar wij zekerheden willen zien. En dat zei Samsom gisteravond bij Pauw en Witteman. Ja, er ligt een heel dik rapport... van de Algemene Rekenkamer, is gisteren gekomen. De Rekenkamer zegt dat het kan voor 4,5 miljard euro... die Defensie ervoor heeft uitgetrokken. Wilko Bomen in Den Haag, goeiemorgen. Goeiemorgen, Marcel. Wat wil Samsom nu dan nog weten? Nou, het hete hangijzer hang is, is dat hij zekerheid wil... over de inzetbaarheid van die straaljagers. Defensie wil dat er permanent vier van de 37 ingezet kunnen worden voor buitenlandse missies... zoals eerder in Oeroesgan of in Kunduz. Uh, die worden dan gebruikt voor de bewaking van de eigen Nederlandse troepen bijvoorbeeld. Nou, die zekerheid is volgens de Rekenkamer op dit moment niet te geven. En daar maakt Sams Samsom nu nog een groot punt van. Je wil in ieder geval vier toestellen permanent elders in de wereld kunnen inzetten. De Rekenkamer zegt...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 Nee, klopt inderdaad niet. Maar het nee, was dat jammer. dacht ik al. Ja. Uh, Wat wil hij dan uh, wel? En, en hoe hard is deze dreiging? Dit is een, volgens mij is dit een opzet om de achterban te bezweren. Kijk, de politieke top van de Partij van de Arbeid is afgelopen maanden tot de overtuiging gekomen dat die JSF inderdaad het beste toestel is voor de beste prijs. Dat omdat andere merken alweer verouderd zijn of omdat ze minder kunnen. Dus uh, de top denkt, we moeten dat ding maar gaan kopen. Al hadden we het liever niet gedaan. Maar het probleem is dat het uh, voor een deel van de achterban en ook sommige fractieleden, uh, die zijn echt tegen. Uh, komt ook een beetje door de door de eigen schuld van de Partij van de Arbeid... want ze zijn altijd zo kritisch over de JSF geweest... dat, dat, uh, dat de leden ervan overtuigd zijn geraakt dat ze tegen zijn. Terwijl als je bijvoorbeeld naar verkiezingsprogramma's uh, kijkt... dan, dan daar staat dat, heeft dat nooit ingestaan. Nou, die kritische leden die moeten overtuigd worden. Het rapport van de Rekenkamer dat biedt daar handvatten voor. Daar staan mogelijkheden in om kritisch te zijn. De Rekenkamer zegt dat uh, de inzet van vier toestellen... is niet zeker in het buitenland. Maar volgens minister Hennes van de v is dat geen enkel probleem. Luister maar.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 En voor die tijd heb ik dat allemaal geregeld. Ja, en als Hennis dit inderdaad regelt... het gezamenlijk verdedigen van het luchtruim met de Belgen... dan zijn er zeker altijd vier toestellen beschikbaar voor buitenlandse missies... en dan is Samson dus op zijn wenken bediend. Nou, ik denk dat Samson dit echt al wel ongeveer weet. Hij is niet voor niks de leider van de Partij van de Arbeid... en heeft heel vaak contact met premier Rutte bijvoorbeeld. Dus hij kan dit best als harde ijs op tafel leggen. Het probleem van Samsom is dat de JSF tot, uh, tot op hoog niveau een splijtswam is in de partij. Ja. Tot bij bewindslieden thuis aan toe. <lacht> He, uh, staatssecretaris Jetta Kleinsma heeft er op zichzelf niks mee te maken. Maar moet natuurlijk omdat ze staatssecretaris voor zijn, is aan het besluit gebonden. Terwijl uh, bijvoorbeeld haar partner Art van Rijn afgelopen vrijdag op een debatavond van de Partij van de Arbeid in Den Haag... veld te hoop liep tegen de JSF. Het gaat dus echt tot op hoog niveau dat dit een splijtswam is. Ja, ja en dat is echt een probleem voor Samsom. En dat probeert hij te bezweren. Ja, en heeft hij dus een beetje tijd nodig om het allemaal uit te leggen? aan de achterban? Hey. Hij heeft een beetje tijd nodig om het uit te leggen. Uh, speelt hard to get. En um, nou ja, dat begint eigenlijk al vandaag. Uh, dan is er een fractievergadering om tien uur in Den Haag. Extra fractievergadering om de ledenraad morgen in Zwolle uh, te, uh, voor te bereiden. Uh, en daar, mo daar mogen de leden uh, hun uh, opvatting nog een keer uh, kwijt. Nou, en daar gaan we dus zien of deze strategie van uh, hard to get. en extra eisen op tafel leggen. waarvan hij eigenlijk al wel zal weten dat die wel zullen worden ingewilligd. of die strategie gaat werken. Ja, en dus de coalitiepartner. De de VD, uh, geeft hem even die tijd en die ruimte? Ja, die heeft hij wel, want er hoeft niet vandaag of morgen besloten te worden. Uh, het eerste debat over, dit, uh, uh, over de JSF staat gepland op uh, 6 november. Het eerste Tweede kamerdebat. Uh, dus tot die tijd heeft hij zeker alle ruimte. En ja, dat debat is dan gepland voor 6 november, maar daar is vast ook nog wel weer mee te schuiven. Dus het hoeft echt niet vandaag <laughs> of morgen rond te zijn. Kunnen we kunnen nog een paar keer van standpunt uh, wisselen. Maar we, en we gaan het er nog heel vaak over hebben, Ja, dan vrees ik ook. Wilco Boom vanuit Den Haag, dankjewel gaan we door naar de sport. Philip Koker, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we moeten het maar eens even hebben over het Nederlands voetbal. Um, want ja, gisteravond... daar moeten we het ook over hebben. He? Ja, precies. <laughs> daar moeten we, daar wisselen we ook van standpunt af en toe. Want ja. gisteravond in de Europa League, wat ik daar zag en overhoorde... over die wedstrijden van PSV met name en natuurlijk ook AZ... het was wel heel mager. Hè? Hoe kan dat nou? Nou, je had gelukkig geloof ik een verjaardagsfeestje te vieren. Maar yep. Ja, het was echt... Nee, het was, als je als, als voetballiefhebber gisteravond om zeven uur bent gaan zitten om de verrichtingen te bekijken van de Nederlandse teams die nog over zijn in de, in de, in de Europa League, ja, dan heb je echt een hele zware avond gehad. En het werd maar niet beter. Hè. Mensen die daar niks met voetbal hebben, die zeggen, ja, dat doe je toch zelf. Dan zet je de, je televisie toch uit. Ja, dat gaat niet. Want je wil nee. toch zien of het zo slecht blijft en, en of het wel weer beter wordt. En toch, de uitslag wil je nog weten. Dus je, je blijft toch als een soort van junkie aan die tv hangen. Maar het was echt vreselijk om te zien. Ja, ja PSV uh, verloor van uh, uh, ja, een tot voor kort volstrekt onbekend Bulgaars team. Ja, dat, dat uh, Ludo Goretz. Ja, je kunt het nauwelijks uitspreken... maar ze zijn voor het eerst landskampioen geworden... en een aantal jaren geleden waren het nog amateurs. De rijke zakenman die heeft er wat geld in gepompt. En die heeft bijvoorbeeld een Nederlandse jongen, een Brabantse jongen gehaald... Virgil Misidjan, die vorige seizoen nog degradeerde uh, met Willem II. Die heeft hij opgesteld. Nou, die maakte dan het tweede doelpunt. Dat was voor mij betreft het beeld van de wedstrijd. Die schoot eerst op de paal, daarna ving hij de bal weer op... en schoot hem in tussen drie PSVers in die helemaal niets deden. Ja, dat was vreselijk. Ja, PSV speelde een troosteloze wedstrijd. Het was ongeïnspireerd, het was futloos. En, uh, ja, het lijkt maar uh, iedere keer erger te worden... met uh, de ja. verrichtingen van de Nederlandse clubs in het Europees Verband. Maar hoe kan dat nou? Want dit, dit is toch de gelegenheid om nog wat geld te verdienen... om je jonge ploeg wat ervaring te laten opdoen, ook internationaal. Um, heb je er een verklaring voor? Ja, geld verdienen. Uh, natuurlijk valt er geld te verdienen. Hein? Minimaal zo'n 2 miljoen euro. En dat kan met een premiesysteem wel een beetje oplopen. Maar het valt volstrekt in het niet met de gelden die te verdienen zijn in de Champions League. Maar daar zal het toch niet mee te maken hebben. Want ja... Uh PSV wil toch eigenlijk ook wel overwinteren in, in, in deze groep? Ja. Maar het, zit er, het, het zat er echt niet in. In die eerste drie wedstrijden in de competitie speelde dit jonge PSV. Dat speelde. Ja, het werd opgehemeld, hè. het was sprankelend, het was fris... het was, was leuk om naar te kijken. Daar is helemaal niets meer van over... Misschien moeten we dan ook stoppen om, om zo'n team dan te snel op te hemelen. En eerst maar eens een langere periode afwachten. Want we trekken wel erg snel conclusies. En weet je wat nou het leuke is, Marcel? Zondag is er gewoon uh, PSV, Ajax. En Ajax verloor van Barcelona. En uh, PSV verloor van dit uh, Bulgaarse team. Ja, het is onze toppen. Het is onze topper en, uh, en het hele land loopt ervoor uit. En het maakt helemaal niets uit dat het Nederlandse niveau een beetje is afgezakt. Want we worden gewoon weer enthousiast van PSV Ajax zondag. Dat kan dus ook gewoon. Ja, de competitie hier is leuk, maar internationaal uh, wordt dat toch wel een probleem. Nou, dan nog maar even naar de UEFA. Gisteren werd bekend dat die geen bezwaren meer heeft... om het WK van 2022 in Qatar in de winter te plannen. Omdat het daar in de ja. zomer rond de 50 graden is. KNVB is daar bepaald niet tevreden over. Wat gaat dat worden? Ja, ik denk dat geen enkel Europees land is daar tevreden over. Omdat natuurlijk ja, de enige manier waarop dat nog een beetje haalbaar is... dat, dat WK, dat, dat is om het in de winter te spelen. Dan het liefst ja, rond december, medio december te gaan spelen... Nou, als dat uh, gaat gebeuren... dan moeten de spelers die daarvoor in aanmerking komen... al in, in, in november worden vrijgegeven. Dat is dus funest voor de Europese competities. Ook voor de Champions League, ook voor de nationale competities. Ja, de, daar lopen de clubs dus tegen te hopen. En die betalen de spelers. Dus die hebben echt wel wat invloed. Ja, en, en Blatter, uh, de president van de FIFA... die al een beetje een terugtrekkende beweging maakt... zegt dat het een politiek besluit was. Wat iedereen natuurlijk weet, maar het wordt nu een keertje hardop gezegd. Ja, die zit natuurlijk ook in het nauw... Ja, het kan in die zomer in Qatar, als het echt daar gespeeld zou moeten worden... wat oorspronkelijk de bedoeling was, kan het wel 53 graden worden. Hmm. Ja, daar kun je niet even prettig in, in het spelen. Dus ja, ik denk niet alleen de KVB maakt daar bezwaar tegen. Dat doen bijna alle landen. Ja, nou goed, deze, dit verhaal, dat krijgt nog een vervolg Philip Koker, dankjewel. Door naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Voorlopig gaat het goed, Marcel. Weinig te melden deze ochtend in spits. De bijzonderheid die we hadden op de A12 bij Utrecht, dat is gedaan. En ook de N3, de geval bedoordrecht is van de weg. Blijft over wat dagelijkse drukte naar Amsterdam op de A8 en op de A10, 2 kilometer. We gaan door naar Brazilië en dan gaat het niet over voetbal... maar wel over een grote ophef die daar heerst. Het Hoge Rechtshof heeft daar namelijk bepaald... dat de rechtszaak van de eeuw van het land deels over moet... Belangrijke politici waren in eerste instantie veroordeeld voor corruptie... maar dreigen nu weer de dans te ontspringen. Contact met onze correspondent Mark Bessems. Uh, Mark, eerst maar even over die rechtszaak. Waar gaat het over? Um, leden van de regeringspartij PT, de arbeiderspartij... hoge mensen binnen die partij, die werden beschuldigd van corruptie. Zelfs de rechterhand van oud-president Lula uh, zat bij die uh, mensen, bij die uh, verdachten. Uh, waar draait het om? Uh, die mensen, die politici van de Arbeiderspartij... die uh, gaven elke maand een dikke envelop vol met geld... aan politici van andere partijen... en daarvoor in de ruil kregen ze politieke steun. En het gebeurt gewoon bijna niet in Brazilië... dat politici voor de rechter komen laat staan dat ze worden veroordeeld. Nou, dat gebeurde vorig jaar wel. Uh, 25 van die hoge politici... waaronder dus die rechterhand van uh, uh, president Lula... die werden veroordeeld... Ja, en iedereen sprak van een frisse wind, uh, van een nieuw begin. Misschien wel uh, een keerpunt. Maar ja, uh, nu moet het overnieuw. Goed, een duidelijk oordeel. Als ik jou zo hoor overduidelijk bewijs, waarom moet het dan over? Ja, er is ergens heeft de verdediging een, een, een oude, bijna vergeten... en zeer omstreden uh, wetsartikel gevonden. Kijk, het zit zo. Politici die moeten altijd naar het Hoge Rechtshof. Die worden altijd berecht door het Hoge Rechtshof. Het Hoge Rechtshof bestaat uit elf rechters. Die elf rechters moeten van elke verdachte... elk punt daar moeten zich over uitspreken. Nou, als een verdachte op een punt de steun krijgt... van tenminste vier van die rechters, vier van die elf... Um, en hij wordt toch veroordeeld bijvoorbeeld omdat zeven andere rechters hem uh, uh, nou ja, niet steunden... Ja, dan heeft die verdachte wel recht op een hoger beroep. Maar ja, dat is dan bij diezelfde rechters, bij diezelfde rechtbank. Oftewel, dan moet het allemaal overnieuw. Het gaat nog jaren duren voordat we een uitspraak hebben in deze zaak. En diezelfde kennis denken dat die uitspraak dan misschien ook kan leiden... tot ietsje lagere straffen. Kortom, wat begon als een... ...keerpunt wat werd gezien als een soort belangrijke nieuwe frisse wind. Ja, het eindigt toch, het lijkt althans wel te eindigen... ...zoals al die uh, rechtszaken tegen politici in Brazilië lijken te eindigen... ...in eindeloos juridisch gemodder met misschien een hele onzekere uitkomst. Ja, en als iedereen dan zo blij was met die frisse wind en met deze veroordelingen... ...hoe valt dat dan in Brazilië? Ja, je zou verwachten dat er dus nu uh, wel weer uh, grote verontwaardiging is... dat er misschien een opleving komt van die protesten die we hier in juni hadden. Maar, uh, nou ja, uh, niets is minder waar. Ik uh, zag dat er gisteren uh, misschien twintig of dertig demonstranten waren... hier in Sao Paulo, in het centrum. Ook op andere plaatsen waren er dus, maar dan echt heel klein. Um, maar de mensen ja, zijn toch niet massaal uh, verontwaardigd... niet in ieder geval uh, genoeg kennelijk om de straat op te gaan... Ja, waarom dat zo is, waarom mensen niet weer massaal de straat opgaan... als er dit soort dingen gebeuren. Dat is een beetje moeilijk te beantwoorden. Uh, het zou ermee te maken kunnen hebben dat bijvoorbeeld uh, mensen denken... nou weet je, laten we even afwachten hoe die plannen van de regering uitwerken. Want de regering die heeft naar aanleiding van die protesten... allerlei hervormingsmaatregelen afgekondigd. Misschien wachten mensen dat gewoon af. Uh, misschien wachten ze ook gewoon tot volgend jaar... als de hele wereldpers weer uh, naar Brazilië komt omdat het WK is. Mark Bessems in Brazilië. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Of the moon hoort u van de waterboys? Nou, onze eigen waterboy die lag voor de hand. Marco Wien ja. Visser, ja, goedemorgen vanuit Den Helder. Veel ja. water om jou heen? Veel water. Nou, we staan er nu voor. Ik heb met mijn eigen waterboy, dat is ook die het ook Visser, Bart Visser. Goedemorgen. Goedemorgen. Bart Visser is kapitein-luitenant ter zee en ook nog commandant van de Defensie Duikschool. Helemaal goed. U moet ik hebben. Ja, zeker. We kijken eventjes hier. Ik ga eventjes. We hebben hier een raampje en als ik in dat raampje, dat is een soort patrijspoort achter. Horen jullie mij nog? Ik zit een beetje met mijn hoofd ja, in de koeler. Ja, gaat prima. Ja. Ik, ik hoor dat je ergens in zit met je hoofd. En dan kan je, met je, dan kan je met je hoofd hier zo in. En dan kan je in die watertank kijken, waar uw mannen, waar uw waterboys gaan trainen. En niet alleen maar mijn waterboys... maar een hele hoop beroepsduikers van Nederland die hier kunnen gaan trainen. En het is ook een unieke tank. We zijn er erg blij mee. Het maakt onze instrumentenbox voor de Defensie Duikschool helemaal compleet. Waarmee we gewoon alle basisoefeningen kunnen doen... tot en met uh, alle specialistische taken waar wij uh, voor staan. En het is niet alleen voor de marine... maar ook voor alle krijgsmaagdelen duikers, uh, voor de brandweer... voor beroepsduikers, zelfs uh, recreatieduikers kunnen er ook gebruik van maken. Dus we zijn het is, er heel blij mee. Ja, het is onderdeel van een groot zwembadencomplex, zeven zwembaden... Hier in het heeft totaal 24 miljoen euro gekost. En Defensie zit daarvoor 4 miljoen in. In al die tegenwind van bezuinigingsberichten en inkrimpen... is dit ineens een mooi lichtpuntje? Ja, zeker. Dat is het ook. En ik begrijp natuurlijk ook heel goed de vraag. En dan wil ik ook graag vermelden dat dit juist een bezuiniging is. Juist oh. geld oplevert. Vertel. Ja, want voorheen moesten we met grote groepen mensen naar het buitenland toe... om van zo'n unieke faciliteit gebruik te kunnen maken. En nu hebben we het allemaal onder handbereik in de kop van Noord-Holland... Uh, met het duikmedicentrum, Centrum, met deze faciliteiten van de complex, uh, et cetera. U kunt er op de fiets naartoe? Ik kan er op de fiets naartoe. En het publiek ook, want en dan kan je dus vervolgens, als je dan je fiets hier neerzet, kan je in dat raampje kunnen wij kijken wat uw waterboys hier allemaal in die tank uitspoken. Ja, zonder meer. We, wij gaan uh, straks verder praten over wat je hier allemaal kan uitspoken. Meneer graag. Visser, bedankt. Graag, graag, tot straks. graag, tot straks. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht met Marjan Koekoek. Buitenlanders die minimaal 1,25 miljoen euro investeren in het Nederlandse bedrijfsleven kunnen vanaf 1 oktober een verblijfsvergunning krijgen. Dat meldt RTL Nieuws. Dit is een beslissing van staatssecretaris Steven van Justitie en die hoopt met het plan een impuls te geven aan de Nederlandse economie. Teven verwacht enkele honderden belangstellenden. De straaljager die de coalitie splijt, schrijft de Telegraaf over de JSF. Volgens de krant is de JSF een splijtswam geworden in de coalitie. En de opmerking van Samson dat hij niet weet of hij het JSF-besluit kan steunen... kwam als donderslag bij heldere hemel. Het Algemene Dagblad denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen. De P van de A partijraad kan morgen hoog of laag springen. De Tweede Kamerfractie stemt dit najaar zonder morgen in met de koop van de JSF. Afgelopen zaterdag is opnieuw een Nederlandse strijder in Syrië gedood. Dat meldt de Volkskrant. De Haagse Soufyan, 18 jaar oud, werd in de buurt van Aleppo in zijn hoofd geschoten... tijdens een gevecht met de troepen van president Assad. Zijn ouders dachten tot voor kort dat hun zoon in Syrië in een ziekenhuis werkte. Soufyan is de zesde Nederlandse dode in Syrië. De Moscow Times schrijft over het Greenpeace-schip, de Arctic Sunrise. Dat is overgenomen door de Russische kustwacht. Bij het protest bij een Rasprom booreiland zijn tientallen actievoerders gearresteerd. We worden daar. Vanochtend bij ons ook al over. krant heeft bij de kustwacht meerdere malen om een reactie gevraagd op de arrestaties... maar krijgt geen antwoord. Greenpeace ook niet, hoorde u zojuist. Wel weet de krant dat de Nederlandse ambassadeur is meegedeeld... dat het protest als extremistisch wordt gezien. De Belgische krant De Standaard meldt dat België bereid is te helpen... bij de vernietiging van de chemische wapens in Syrië. Voorwaarde is dat de veiligheid van het personeel gegarandeerd wordt. Al dus minister van Buitenlandse Zaken Didier Reinders. In België zette het Duitse leger in de Eerste Wereldoorlog... mosterdgas in bij de strijd. En daarom hebben onze zuiderburen een installatie... voor de vernietiging van chemische wapens die in de regio ook nog regelmatig worden teruggevonden. De fabrikanten van computerspelletjes spelen een vies spelletje. Dat zegt een verslavingsexpert in De Telegraaf. Hij maakt zich met name zorgen over het enorm grote succes... van het pas uitgekomen Grand Theft Auto... Auto 5. 5 ja, zo heet dat. Het. het duurste computerspel ooit. 200 miljoen euro hebben ze gemaakt, gestoken. Ja, gestoken. Ja, maar ze hopen er veel meer aan te verdienen. Mm -hmm. ja, Zo'n spel kan een plaag worden. Fabrikanten maken gebruik van gedragspsychologen... die de opdracht krijgen een game zo verslavend mogelijk te maken. En dan nog een vleugje romantiek op de voorpagina van Metro. We zien een kussend stelletje... dat op de foto wordt gezet door fotograaf Ignacio Lehmann. Die is in Nederland voor zijn project... 100 World Kisses. En ook in Amsterdam wil hij een kiekje nemen van 100 kussende stelletjes. Maar hij vindt het lastig om daar kussende mensen te vinden. De stedelingen zijn gesloten en iedereen heeft haast. Al dus de fotograaf. Dus die moet goed zoeken naar kussende mensen in Amsterdam. We moeten naar het platteland. Ja, Ik weet niet of, of daar anders in ja, zou het een stadsprobleem zijn dat er niemand meer kust? Let maar aan. Ik weet het niet. Op het platteland wordt meer gekust. Dat zijn interessante stellingen. Maar Jan, ja. waar kom je vandaan? <laughs> Goed. Straks meer over de Joint Strike Fighter. Hoe kijken PvdA-afdelingen in het land daartegen aan? Zomaar eens vragen in Utrecht. En ik ga praten met vaticaandeskundige deskundige Stijn Fens over de Paus. Vandaag in. Vrijdagmiddaglaag.